Middernacht, vrijdag 11 november. Ewout de Jong met het NOS-journaal. VN-topman Ban Ki-moon vindt dat het conflict tussen Iran en het Westen... over het nucleaire programma van Iran via onderhandelingen moet worden opgelost. Militaire actie tegen Iran is volgens Ban geen optie. Het atoombureau van de VN schrijft dat Iran heeft gewerkt... aan het ontwikkelen van een kernwapen. Teheran ontkent dat. Het Westen, waaronder Israël, wil hardere sancties tegen Iran... maar daar zijn Rusland en China tegen.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 In Alfa aan de Rijn is een brug over de Oude Rijn afgesloten omdat hij op instorten staat. Bij controle van de koningin Juliana Brug werd ontdekt dat de draaipunten van de hoofdconstructie zijn doorgeroest. Op sommige plaatsen zitten al scheuren. Door de slechte staat van de brug moeten schepen voorlopig omvaren via het Amsterdam Rijnkanaal. Sociaal psycholoog Stapel heeft zijn dokterstitel vrijwillig ingeleverd bij de Universiteit van Amsterdam. Een speciale commissie had de UvA geadviseerd om te kijken of zijn graad kon worden ingetrokken. Stapel kwam in opspraak toen bleek dat hij als hoogleraar sociale psychologie onderzoeksgegevens had verzonnen.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muiderberg, vijf kilometer. Dan twee afsluitingen op de A2 richting Sertogenbosch. Bij Nieuwegein is de oprit dicht door een ongeluk. En de N520 nieuw Venemt richting Badhoevedorp tussen Hoofddorp en haarlem Badhoevedorp is ook dicht. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En CAV, Casa Luna, Keeleine Plag. Goedenavond, hartelijk welkom bij deze Casa Luna. Het begin van 11 november 2011, veel mensen associëren dat met carnaval, maar in dit geval gaat het om de dag van de duurzaamheid die begint. En daarmee is deze nacht ook de nacht van de duurzaamheid. En ik ben er al goed mee bezig geweest. Want voordat ik hier naartoe ging, uh, heb ik een stevige boswandeling gemaakt. Die koude lucht even goed opgesnoven, met mijn schoenen door de enorme bladenberg lopen trappen. En met ogen dicht geconcentreerd op het geluid van twee spechten die druk in het bos uh, bezig waren. Geen idee waarmee, hoeven we ook niet te weten. Maar het geeft in ieder geval ja, een goed winters- en natuurgevoel. En toen dacht ik dat het eigenlijk best gek is als wij horen, hè, we zijn heel erg bezig met crimefighten in Nederland, dit kabinet zeker. Als we nou horen dat er een grote boef is opgepakt, een belangrijk figuur uit het criminele milieu, dan gaat de vlag uit, vinden we dat we goed bezig zijn. Laten we die twee woorden nou eens omdraaien. Welke reactie volgt er als we horen dat er een boef is opgepakt die aan milieucriminaliteit deed? dan halen we onze schouders op, eerlijk is eerlijk. En dat is toch best gek. Milieucriminaliteit, dat zegt ons niet zoveel. Je ziet het niet, je hebt er niet direct last van... en het heeft niet echt een gezicht. Nou, daar gaan wij vannacht eens verandering in aanbrengen... met de nacht van de duurzaamheid. En dat doe ik met mijn gast Rob de Rijk. Hij is officier van justitie. En even populair gezegd, hij jaagt op milieuboeven. Toch, Rob? Welkom. Goeiedag. Ja, jagen op milieuboeven... Ik bestrijd milieucriminaliteit, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. En wij proberen dat dan een beetje sexy te laten klinken. Het ja. opjagen van milieuboeven. Dit is wel, voor mijn gevoel, is s'nachts wel een beetje het moment donker. Het is stil op straat. Het moment als je kwaad wil. Dat de lozingen en de dumpingen en zo plaatsvinden. Klopt dat? Of is dat een beetje dat nu echt uh, het avontuur op hol gaat met mijn gedachten? Zeg maar. Nou, dat gebeurt wel. Maar er is natuurlijk ook milieucriminaliteit die zich juist overdag afspeelt. Namelijk het voorbeeld van asbestsloop waar dingen verkeerd gaan. Er wordt gewoon overdag gewerkt en worden overdag de regels overtreden. Zo simpel is het ook. Ja, ja. Het, eigenlijk onder het zicht van iedereen. Als je erop zou letten? Als je, als je ernaar kijkt en op zou letten, ja, dan zou je het zien. Dat geeft, dat geeft volgens mij gelijk het, een beetje het, het probleem. tussen aanhalingstekens aan van milieucriminaliteit. dat het zo veelomvattend is. Dat klopt. Want dat wat, klopt. Wat, wat valt er. geef gewoon eens wat, wat concrete voorbeelden. wat milieucriminaliteit is. Milieucriminaliteit, en dat zijn zaken als de Probo-Koala. Algemeen bekend. De kwestie van het, uh, uh, het, het, het, het raffinageproces aan boord. waar een zeer zwaar afval was ontstaan. Wat illegaal eerst uh, werd overgedumpt naar een afvalverwerker en daarna weer terug en vervolgens het land uit. Dus naar Ivoorkust gegaan, daar waren Uiteind... toen heel veel Uiteind... mensen ziek en uh, dood gegaan, toch? Ja, of dat het één gevolg was van het andere, dat hebben we nooit echt zelf onderzocht. Maar goed, die suggestie werd hier en daar wel gewekt. Ander voorbeeld is uh, asbestsloop. Daar zijn uiteraard zeer strikte regels voor. Nou, het kost geld om ze na te leven, het is goedkoper om ze niet na te leven. Dat is een voorbeeld van milieucriminaliteit. Vuurwerk. Beschouwen wij, beschouwen wij als milieucriminaliteit, hoe je dat ook wel kan trekken in de sfeer van uh, openbare veiligheid, mm -hmm. maar, veiligheid op straat. Want de vuurwerkramp in Enschede destijds ja. was dat officieel een milieu uh, delict? Ja, het hangt van je definitie af. Uh, er waren daar natuurlijk een groot aantal doden. En yeah. in die zin was het, was het ja, wat wij noemen een uh, kwestie van uh, externe veiligheid. Uh, bij vuurwerk is het aspect meer openbare orde veiligheid, misschien dan milieu. Dat is bij asbest weer anders. En dan chemiepak is een voorbeeld van wat er kan gebeuren. De brand bij Moerdijk. Ja, ja waar natuurlijk heel veel giftige stoffen vrijkwamen. We ja. rood water zagen. Ja, klopt. Klopt. Dat, dat is zo'n moment dat milieucriminaliteit in één keer heel tastbaar wordt hè, klopt. voor mensen. Dat klopt. En dan maken ze zich er ook druk om. Dat klopt. Dan zie je een golf van publiciteit en een golf aan reacties. Ook wel uh, politiek. En nog steeds de naweeën daarvan uiteraard. En uh, ik meen dat binnenkort de eerste zitting in die zaak uh, plaatsvindt. En terecht. Dat zijn zaken waar wij uh, tegen optreden, uiteraard. Ja. Ja. Maar ook, uh, begreep ik, geluidsvormen van geluidsoverlast. Ja, klopt. Dat is ook milieucriminaliteit. Klopt. Geluidsoverlast horeca, daar vervolgen wij ook voor. En uh, dat ja. lijkt, als je het afstand bekijkt, uh, ja, waar is dat voor nodig? Maar als je ernaast woont, word je knettergek. Zo simpel is het. Maar wat heeft dat dan met milieuovertreding te maken? Uh, geluid, en uh, we zeggen de, de fysieke omgeving, uh, geluid, dat is een vorm van milieu. Dat is licht. Uh, nu minder, maar vroeger in het Westland met al die, al die kassen die s'nachts licht uitstralen. Uh, dat is een uh, aantasting van het milieu. Dan in ruimere zin dan uh, lucht of, of bodem of water. Ja. Maar dat beschouwen wij als milieu. Ja. De wetgever overigens ook. En dierenleed, dierenmishandeling? Ook milieucriminaliteit? Als je het ruim opvalt wel. Officieel ja. valt het eronder, hè? Uh, ja, het hangt een beetje van je definitie af. De formele definitie is, alles wat milieu is... Dat staat gedefinieerd, zeg maar, ergens in de wet economische delicten. Dat is een hele lijst wetten, dat is allemaal milieu. Je kunt milieu ook opvatten als de gehele fysieke omgeving. Ja, dan valt er vrij veel onder. Dat ja. ja. ja. Want ik las dat uh, uh, van het dierenpark in Emmen... waar die olifant, ja. Radza, ja. uit in de gracht terecht was ja. gekomen. Dat er ja. aangifte is gedaan door een groepering die ja, de olifanten lief heeft. Ja. En dat ging over milieuovertredingen. Ja, dat ik Het me enorm. Maar... Ik weet niet of ik dat milieu zou noemen. En in wezen is het woord milieu niet zo heel onderscheidend. Het echt het randgebeuren dan waarschijnlijk. Ja, het he? gaat om een strafbaar feit of niet. Ja. Nou, uh, de kern van milieu zijn dingen als asbest, bodemvervuiling, luchtvervuiling enzovoort. En dan heb je inderdaad wel randen. Dan vind je een twist of het milieu is of niet. Maar dat... Stikt genomen, niet zo te zaken. Nee. Uiteindelijk. En als ik een, uh, een krantenberichtje wat mijzelf opviel, van staatssecretaris Bleker. Het is van twee dagen geleden, bekijkt het bosverbod voor jager die de wet overtreedt. Ja. Hij, uh, die, dat zijn jagers die een aantal roofdieren hebben vergiftigd. Ja. om eigenlijk Waar ze zelf op wilden jagen, dat deden die roofdieren. Ja. Dus dat wilden ze niet, die vogels. Dus hij vindt dat er een bosverbod moet komen voor de jagers... die uh, havikken, dassen, marters en zo uh, vergiftigd hebben. Ja. Is dat wel echt milieucriminaliteit? Ja, dat is stroperij. En daarmee tas je dus, zoals het heet, natuurwaarden aan. En uh, het is natuurlijk puur vals spel. Uh, daar komt het op neer. Ja. Ten eerste, ik vind het ook uit jachtoptiek uh, buitengewoon onsportief, om het uh, maar zacht te zeggen. Maar je tast gewoon zo'n heel gebied aan. Je tast de ecologie van zo'n gebied aan. Ja. ja, dat vinden wij milieu. Ja. Maar is het een niet zwaarder dan het andere? Ik Wat bedoel je? Nou ja, ik denk dat zo'n giftige lozing, of uh, dat, dat komt op mij ernstiger over... dan uh, een paar dieren die vergiftigd worden. Hoe tragisch ook hoor, voor de dieren? Ja, ik weet niet of je dat moet vergelijken. Ik, ja, is een... Uh, een straatroof, is dat erger of minder erg dan een uh, overval op een tankstation? Ja, in beide gevallen voelen die slachtoffers zich uh, ernstig ja. aangetast. Maar is er wel in de strafmaat een verschil? Voor deze zaak en uh, is die zaak van... Nou, in ieder geval voor de roofoverval of een, uh, een diefstal in de supermarkt. Het van de mate van geweld of recidive ja. enzovoort. Uh, en hoe maar... geldt dat dan bij milieucriminaliteit? Dat geldt in wezen hetzelfde, maar wat ik heel lastig vind... is om te vergelijken of zo'n geval van dierenvergiftiging nou erger is... of minder erg dan een lozing van een giftige stof in het water. Dat vind ik lastig. Heel lastig. Maar heeft u niet af en toe, of heb je dan dat je denkt, nou, volgens mij stond het ergens in het NSC Handelsblad. Had je het zelf over flutzaken ja, die, die bestaan ook wel. Zijn. Ja, ja. ja, die bestaan wel. Dat is dit niet, voor de duidelijkheid. Nee, dit vind ik absoluut geen flutzak. Nee. Wat is dan een flutzaak? En, een, een voorbeeld wat nu in mijn hoofd komt, dat is de, een beetje een gek verhaal. Maar uh, een, een man ergens in, uh, uh, laten we zeggen in ieder geval in Zuid-Holland, die had een boom in zijn tuin waar hij af wilde. Ik wist niet precies hoe. Toen heeft een maat van hem heeft die bomen omgezaagd. En toen moest het ding natuurlijk vervoerd worden. En dat hebben ze toen met een gehuurde trekker uiteindelijk gedaan. En voor, voor de wet is zo'n boom dan afval. Dus terwijl die twee op uh, dit punt amateurs dan met die boom aan het schouwen zijn. Uh, worden ze uh, gecontroleerd of zij wel een begeleidingsbrief voor afval hebben. Nou, dan zeg ik dat vind ik strafrechtelijk niet interessant. Nee. Echt niet. Nee. nee. Ze zijn eigenlijk gewoon bezig om die boom netjes ergens. Nou ja, netjes of Lekker minder netjes. Uh, je moet die boom natuurlijk niet ergens ja. in het water gooien. Maar strafrechtelijk, ik ben niet gelijk te zeggen... daar moeten we nou echt de energie op zetten. Nee. Dan zoeken we het meer in de zaken als inderdaad die vergiftiging van die maar beesten. Maar dan kom je dus wel Zwaar. op impact. Ja. Ja. Wat het heeft ja. op de maatschappij, op het natuur, op het ja. milieu. Ja. We kijken naar, uh, dat heeft uh, Burenman, die zit tegenwoordig in de Hoge Raad... een keer heel mooi geformuleerd als deuk in de rechtsorde. Een feit, dat geeft een deuk in de rechtsorde. En daar, daar zijn wij voor. Dat vind ik een ja. mooi begrip. Dat geeft ja. houvast. En dan vind ik zo'n boom geen deuk Nee. in die rechtsorde. Nee, nee. dat is een klein, uh, heel klein ja. deukje in een pak maar formeel, het meer, Ja, Maar formeel is het een strafbaar feit, dat klopt. Ja. Nou ja, dat geeft maar aan hoe breed die exact. milieucriminaliteit nee. dus is. Wat, wat, wat doe jij als officier van justitie? Jaag Je, je jaagt niet zelf achter die mensen aan. Maar... <laughs> nee, dat klopt. Um, er wordt opgespoord door opsporingsambtenaren. Dat zijn vaak politiemensen. Dat zijn ook vaak uh, buitengewoon opsporingsambtenaren. Dat zijn mensen met opsporingsbehoefte, maar in dienst van uh, milieudiensten... of Rijkswaterstaat of de douane enzovoort. En er zijn twee BOD'en. Wat uh, zijn dat? Dat zijn uh, bijzondere opsporingsdiensten. De bekendste is de field. Ja. En Er zijn er twee die zich ook op milieuterrein begeven. Dat is de AID, Algemene Inspectiedienst. Daar dan het onderdeel uh, opsporing van. Het heet nu allemaal wat anders, maar dit is makkelijk. En de opsporingsdienst van Vrom, tegenwoordig... Uh, Infrastructuur en milieu, en milieu DNM, ja. maar Vrom ligt zo in de, in de mond. Dat, ja, ja, ja, dat kent vast. iedereen nog wel. Hè? En die zijn volledig opsporingsbevoegd en doen ook opsporing uiteraard. Nou, die sporen op onder gezag van het Openbaar Ministerie. Net als bij de gewone opsporing. En de, uh, de zaken die dan opgespoord worden, die uh, nemen wij de vervolgingsbeslissing. Okay. En Meer en meer proberen we in de zwaardere zaken terecht te komen. En dus gaan we veel vaker dan vroeger naar de zitting in plaats van transacties en schikkingen en afkopen. Want wat zijn de zwaardere zaken? Waar hebben we het dan over? Nou, ik vind dat voorbeeld net van die vergiftigde beesten in Friesland... vind ik een voorbeeld van een uh, ja, zware, of in ieder geval een zwaardere zaak. Ja. Fixe lozingen, ook een voorbeeld. Of forse industriële incidenten, uh, chemiepak, allemaal zwaardere zaken. Ja, zeker. Ja. Waarom ben je eigenlijk zelf dit werk gaan doen? Ben je een, een milieufriek? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Het interesseert je helemaal niet. Nee. <laughs> dat ook weer niet. Uh, hoe het is gekomen is dat ik eh, tien jaar gewone criminaliteit heb gedaan, Rotterdam ja? het Centrum. Toen oh, vroeg... daar kan je lol op, denk ik. Dat klopt. Ja. Eh, toen na tien jaar vroeg de hoofdofficier, eh, zou je iets anders willen, bijvoorbeeld milieu? Ik zeg, nou, laat eens kijken. En ik vond het wel leuk. Maar ik doe het niet omdat het milieu is. Ik doe omdat het gaat om strafrecht, toevallig op milieugebied. En dat is echt een andere benadering dan eh, het milieu dienen. Het gaat om de bescheiding van een uh, vals spel, crimineel gedrag. Nou, nu op milieugebied, en daar wordt uiteraard uh, gerotzooid. Zoals we op wel meer terreinen. Ja. En als je daar dan langer mee bezig bent... krijg je er dan wel een extra gevoel bij dat we goed bezig zijn... of juist niet goed bezig zijn, dat nou, je we gaat... zorgen moeten maken? Je krijgt meer begrip voor bijvoorbeeld die ingewikkelde regelgeving. Of begrip voor die toch wat bijzondere sectoren. Toen ik uh, gewone criminaliteit deed in Sintum had ik geen idee van fraude in de afvalsector. ik stikveld, dat, nee. dat onttrekt zich aan je waarneming. Zit je daarin, maak je daar kennis mee, dankzij uh, bijvoorbeeld de opsporing... dan begin je langzamerhand te zien dat het toch wel een, een zeer volwassen branche... is met zeer volwassen criminaliteit hier en daar. Wat bedoel je daarmee? Dat, het, dat er gewoon heel veel geld in wordt verdiend? Ja. Of ja? Dat het om hele ernstige delicten gaat? Ja, beide. Ja, wat... het, zijn, het zijn branches waar, waar geld wordt verdiend... En het is vaak uh, goedkoper om je niet aan de regels te houden. Dus is er een, een, een prikkel om uh, in die zin financiële prikkel om de regels niet na te leven. Ja. Is het ook heel bewust handelen over het algemeen? Vaak wel. Ja. Vaak wel. Is het daarin verschillend van de, de gewone criminaliteit, zoals jij het net zelf noemde? Wat bedoel je verschillende? Ja, het, het is criminaliteit, je... maar de verschijningsvorm is anders. Ja. Nee, ik bedoel meer. Maar misschien is dat niet maar voor mijn gevoel kan kunnen vormen uit uh, geweld. Of een beetje ja. een inbraak. Het kan ja. dingen kunnen in een, in een impuls gebeuren. Soms, ja. lang niet altijd, maar het kan een, een opwelling ja. zijn. Ik ga nu iemand overvallen, ja, ik, moet, milieu, nu geld, ik dat, moet nu geld. Nou, als, als je het zo beschrijft, zie ik in milieu niet vaak impuls. Dat Want bedoel dat ik, wordt... van, nee. dat het wel overwogen is dat mensen ja. dus eigenlijk verdomd goed weten waar ze mee bezig zijn. Ja, iemand die in een kroeg staat, uh, aangeschoten is en zich laat provoceren en een paar klappen uitdeelt. Ja, nou, dat is uh, precies wat ik bedoel. Ja. ja, dat zien we hier natuurlijk niet. Het gaat om handel. Uh, het gaat om, uh, nou, Die asbestlopen is alweer een aardig voorbeeld. Als je de asbestregels goed naleeft, ja, dan kost dat geld. Dan heb je een gecertificeerd iemand nodig die dat met allerlei veiligheidsmaatregelen enzovoort verwijdert. Nou, dat kost geld. Het is goedkoper om een stel uh, buitenlandse werknemers, zien we heel vaak, Polen, Bulgaren enzovoort, gewoon daar uh, zonder bescherming te laten slopen. Nou, dat is natuurlijk geen impulsdelict, dat is nee. een berekeningsdelict. Wat heel schadelijk kan zijn. Wat heel schadelijk ja. kan zijn. Nou, ja. Ja, ik zat in de aanloop naar, naar het gesprek vanavond te bedenken, omdat je. Nou, ook ik sta niet dagelijks stil bij milieucriminaliteit. Want je denkt, eigenlijk is het nog veel geslepener van die mensen. De milieuboeven. Ja, soms wel. Het zijn in ieder geval uh, zijn vaak rekenkwesties. Uh, het is goedkoper om het uh, niet goed te doen. Ja. Dus daar dus moet, moet dan iets tegenover staan. Toezicht of gewoon tegen de branche. Er zijn natuurlijk gewoon volstrekt stikken bona fide, uh, bona fide uh, ondernemingen... Die ouders moeten beschermd worden, vinden wij ook... tegen de malafide collega's. Ja. Zijn die er veel? Malafide collega's? Maak ja, veel bedrijven ik een niet, zootje dat van? Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel, dat heb ik toevallig voor vandaag nog eens even nagekeken. Er is een rapport van de Algemene Rekenkamer... van een jaar of drie, vier uh, oud. Waarin ook de Rekenkamer met zoveel woorden zegt... dat er in de asbestbranche veel mis is. Hm. Ja. is dat hoeveel, een... dat weet ik niet. Er, nee. er zijn zeer bona fide mensen in die branche, zeker. Maar juist die verdienen het ook, om uh, gelet op de investeringen die ze natuurlijk moeten doen... beschermd te worden tegen de malafide collega's. En hoeveel dat er zijn, ja, daar durf ik geen enkele uitspraak over te doen. Maar het is wel het is substantieel aanwezig, dat wel. Viel mij sowieso op dat als je rapporten kijkt of, of artikels... Dat, dat er niet een duidelijk beeld is hoe groot de milieucriminaliteit klopt. nou is. Hoe ernstig het is in We Nederland. We weten simpelweg weinig, ja. Hoe kan klopt. dat? Het is moeilijk te zien. Kijk, overvallen, daar wordt in beginsel aangifte van gedaan. Uh, winkeldiefstallen. Uh, ik weet dat heel veel winkelbedrijven moeite hebben met aangifte doen, omdat ze denken er gebeurt toch niks. Maar in beginsel kunnen die aangifte doen, doen ook aangiften en kunnen in ieder geval, uh, laten we zeggen, uh, bij interviews en zo aangeven hoe vaak dat voorkomt. Ja. Hier gebeurt dat niet, want er is niet een concreet slachtoffer dat belang heeft om het te melden bij de politie. Dat een slachtoffer is mogelijk pas na jaren zichtbaar. Ja, uh, wie anders zou het moeten doen? Dus je ziet dingen pas als je erop gaat letten door inspecties enzovoort. Nou, dat maakt het moeilijk om inzicht te krijgen in hoeveel het dan is. Maar dat geeft dan ook aan dat er dus te weinig zicht, dat dat zicht dus ontbreekt. Het ontbreekt niet volledig, maar het is nog veel te gering op dit moment. En vergeet ook niet dat het milieu is heel breed Dat uh, zagen we net al. Um, handel, handel in beschermde dieren vindt ook illegaliteit. Nou oh ja, dat is natuurlijk ook dat het ook invoeren voor... van uitheemse diersoorten. Exact. Dat, dat, dat mag wel, maar je moet wel uiteraard aan de regels. Dat is een branche. Asbest is een branche. Uitvoer van afval naar bijvoorbeeld Ghana of China is een branche. Nou, al die branches zijn totaal verschillend van aard. Dus om de breedte van dat milieuveld inzicht te krijgen, ja, ja. heb je heel veel bronnen, heel veel kennis enzovoort nodig. En je kunt niet, het is niet één soort delict waar je naar kijkt, het zijn er veel. En het zijn ook weer verschillende instanties die de controle. Het is niet allemaal politie natuurlijk wat ja. daarop zit. Niet alleen politie in ieder geval. Het is een enorme versnippering aan, aan toezichthouders. Ja. Ja. Is dat slim, denk ik dan? <laughs> Um, we hebben er veel nadeel van. Ik heb, uh, wij doen vanuit Rotterdam alle milieudelicten van de provincie Zuid-Holland, dus in dat gebied, drie andere cementen. En ik heb eens een keer gekeken, ik geloof dat ik voor mijn eenheid alleen al ongeveer 25 opsporingsdiensten heb. Dat is heel erg veel. Ja. Uh, is dat slim? Ja, het heeft nadelen. Maar aan de andere kant, um, je hebt om te kijken naar waterkwaliteit totaal andere expertise nodig dan als je kijkt naar hoe grote raffinaderijen werken. Ja. Dus je, je ontkomt niet aan versnippering van kennis. Uh, hoe je dat beter kan organiseren, zou ik niet 1, 2, 3 weten. Maar het heeft wel veel nadelen. Het is een heel breed veld met heel veel toezichthouders. Ja, en dan zit je zit ik denk ik buiten die instanties. Ik kom zelf ook oorspronkelijk uit Rotterdam, dus ken het gebied daar een beetje. Ook van het werk bij Rijmond. Je zit al ook met uh, politie Hollands Midden, uh, ja. regio Haaglanden bij de politie, ja. Zuid-Holland-Zuiterpolitie, ja. politie rotterdam Rijmond. Ja. Dus je zit ook met vier politiekorpsen, wat ja. je te maken hebt. Ja. Ja. klopt. Maar dat gaat natuurlijk veranderen, ja. toch? Als we dat straks één volgende, nationale politie dat krijgen. Dat mij mijn volgende opmerking. De, niet vanwege het milieu, maar <laughs> uiteraard, met alle andere redenen komt er één nationaal politiekorps. Dat zal ook veel milieuconsequenties hebben. Hoe dat precies eruit zal zien, weet ik nog niet. Daar zijn op dit moment de gesprekken volop over gaande. Nee. Maar wat verwacht jij dat er dan beter kan worden? Tenminste, ik uit? neem aan dat, dat het een verbetering, dat een verbetering moet leiden dan. Dat denk ik ook. Maar nogmaals, ik weet niet precies hoe het er in milieu uit gaat zien. Want vergeet niet, die reorganisatie heeft het milieu niet eens, uiteraard niet als hoofdmoot... Um, een van de factoren die aan de orde komen is milieu. En ik weet nog niet hoe dat eruit gaat zien. Nee. Daar durf ik ook nog niet echt een uitspraak over te doen. Nee. In principe nou, je gaat vanuit als alles samengevoegd wordt... dat het misschien slagvaardiger te werk kan gaan. Maar dat is neem ik aan wel nou, een, een de wens die je zult hebben. Dat is, dat is een wens. En bijvoorbeeld ook uh, verbetering van de onderlinge informatieuitwisseling. Om maar eens wat te noemen. Ja. Want waar, waar schort, waardoor schort dat nu? Of waardoor gaat dat nu minder goed? Uh, als ik in het kijk dan alleen de politie. Uh, elke... Toezichthouder elke dienst, heeft zijn eigen informatievorm... heeft zijn eigen informatie, ICT-systeem en uitwisseling... is dan nog niet zo heel eenvoudig. Ja, is het ook een kwestie van de wil om het met elkaar uit te wisselen? Uh, ja, en die is groeiende, merk ik op. Daar ben ik wel heel erg blij om. Ik ben er nog niet, bespeur ik er dan uit. Nee, nee, maar... nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, nee. Ik, Op dat punt geen mooi weer spelen, nee, we zijn er nog lang niet. Nee. Nee. Waar ligt dat dan aan? Is dat, is dat bewustzijn, wat gewoon milieubewustzijn? Ligt het daaraan? Of... Nou, dat durf ik niet zo goed te, te zeggen. Uh, kijk, je ziet simpelweg dat elke organisatie een taak heeft... en allereerst vanuit die taak denkt. Dat is ook goed, want uh, ja, als je een taak hebt, moet je die serieus nemen. De kunst is om naar andere betrokkenen te kijken... die belang hebben bij jouw taak en jij bij die van hun... en dan tot uitwisseling over te gaan. Maar dan moet je dus buiten je eigen kolom kijken. En dat blijkt nog niet zo heel eenvoudig. Nee. Kun je daar een voorbeeld van geven? Want dit klinkt heel be beleidsmatig nu. Ja... Uh, hoe zal ik dat zeggen? Um... De, ik zeg maar wat, moet de politie bij wijze van spreken is met Stichtingen Stichting Natuur en Milieu... of met Greenpeace gaan praten van uh, jullie weten veel van... Uh, dat vind ik inderdaad, maar ik heb het nu vooral over oh, overheden onderling. Uh, elke overheid heeft zijn eigen, eigen systeem en zijn eigen informatie, ook ICT-matig. En het is simpelweg niet zo, niet zo simpel om, om dat van de ene instantie nee. naar de andere te brengen. Maar vaak kan elkaar niet weten wat je weet. Iets anders is wat je net zegt, dat klopt. Ik vind inderdaad dat de politie uitstekend te raden kan gaan... bij Greenpeace en allerlei andere organisaties. Want die weten heel veel, ook brancheorganisaties. Ja. moet je daarna wel goed kijken naar de informatie die je krijgt. Je moet natuurlijk niet, niet achter alles zomaar aanlopen. Maar op allerlei plekken is informatie... <lacht> Alle informatie klakkeloos aannemen, dat moet Nee, dat, zou, dat niet. zou niet verstandig zijn. Nee. Nee. Maar is het, klopt het dat een Greenpeace dan meer weet dan een politie? Als het gaat om dozingen? Uh, op zee? Of ze meer weten, weet ik niet. Maar ik weet wel dat Greenpeace waarschijnlijk informatie heeft... die de politie niet heeft. Nou, steek daar je licht maar op. Maar eigenlijk moet dat toch niet kunnen? Eigenlijk moet de politie toch het meeste weten? En we dus moeten toch een bron van kennis hebben. Ja, maar die moet je, dat is dat dan niet dat de rechercheurs... gewoon moeten zorgen dat ze net zoveel know-how hebben? Nou, of zie goed. ik het dan te simpel? Dat is te simpel. Omdat op allerlei plekken in de wereld zit informatie. Bijvoorbeeld een brancheorganisatie... Um, ik zoek even een voorbeeld. Um, ik denk dat beroepsgenoten in een bepaalde, een bepaalde sector... van elkaar wel weten wat er, al, wat er zoal gebeurt. Ja. Nou, dat weet de politie niet zomaar, want die zit niet in die sector. Nou, het kan dus zinvol zijn om te kijken of daar informatie uh, te halen is... die relevant is, op een nette manier wordt ingewonnen... en daarna bekeken op zijn waarde. Bijvoorbeeld boswachters, om weer zo'n bosvoorbeeld te komen... Ja. Ja, die weet, en, en, en natuurorganisaties, die weten natuurlijk heel veel wat er in zo'n gebied voorkomt. En die kunnen tippen van, we hebben het inderdaad erg gestroopt wordt. Nou. Maar dat, is wel, dat vind ik wel interessant, want dan kom je ook op een eigen verantwoordelijkheid... die, die wij of die mensen uit het beroepsveld beroepsmatig kunnen hebben... Ja. maar die je ook gewoon zelf zou kunnen hebben als, ja? als burger als je dingen ziet. Ja, maar er is ook geen absolute tweedeling tussen politie en burger. Nee, maar Oor... valt daar ook nog een wereld te winnen? Kan ik niet 1, 2, 3 overzien. Hm. Nee. Ik weet wel dat, als, als naar de is, weten we met z'n allen genoeg over milieucriminaliteit, hoe dat eruit ziet en welke velden, is dan van nee, nog niet. Nee. nee. Is dat frustrerend eigenlijk? Ja, soms zeer frustrerend. Ja. ja want, want hoe lang ben je officier van justitie op dit gebied, milieucriminaliteit? Uh, vanaf 2002. Negen jaar al bezig dan? Ja. ja. Wat maakt het dan dat je ermee doorgaat? Of dat je... Het is een leuk veld. Het is om een aantal redenen een, een leuk veld. Het is... Uh, Vrij ingewikkelde wetgeving, dat vind ik wel leuk. Ik vind het ook leuk om in verschillende branches uh, doorkijkjes te hebben: van hoe gaat dat nou in zo'n wereld? Hoe werkt dat nou in de petrochemische industrie? Niet dat ik daarmee verstand heb hoe, hoe, dat, hoe die processen werken, ik ben geen chemicus. Maar iets van een beeld te krijgen, vind ik heel leuk om te zien. Uh, zeescheepvaart, want het is ook zaken vanaf inspectie, verkeer en waterstaat, ja, dat vind ik leuk om te zien. En je merkt um, dat, uh, daar begon je net zelf mee. Het is niet vanzelfsprekende criminaliteit. Nee. Als iemand met een mes in zijn rug wordt aangetroffen, dan ziet iedereen, ja, dit is een strafbaar feit. We uh, moeten gaan uitzoeken wie dat gedaan heeft. Maar uh, in deze wereld zie je pas dingen als je erop gewezen wordt. of er verstand van hebt of op gaat letten. Dus uh, dat, dat maakt het spannend. Maakt het ook frustrerend. Want je moet dus voortdurend uitleggen waar je mee bezig bent. En dat af en toe ben je ik een roepen in de woestijn. omdat het zo weinig zichtbaar is. omdat dat mensen er niet dat direct klopt. iets van dat ervaren. Dat klopt. Dat, klopt. dat klopt. Hoe zorg je dan voor dat je wel gehoord wordt? Um, bijvoorbeeld door een uitzending als deze te spreken. Mm. Bijvoorbeeld door als we een zitting hebben bij de, bij de rechtbank. In het procesverbaal. Door mensen die er echt verstand van hebben. glashelder laten uitleggen wat er aan de hand is. En waarom dat erg is. En, uh, je moet het zo uitleggen vind ik. Ook voor een rechter. Als je zou doen aan een journalist. Of op een verjaardag. Je moet in simpele woorden kunnen uitleggen. Dit is er aan de hand. En daarom is het erg. En daarna komt uiteraard de juridische techniek. Hoe dat dan in detail in elkaar zit te ja. klopt. Hebben rechters dat nodig? Ja. Omdat ze het niet begrijpen? Of om... Nee, maar omdat het vaak... Het is, het is voor mij een onbekende wereld. Ja. Voor hun ook. Dus uh, het moet voor mij uitgelegd worden. Maar voor die rechter ook. Je moet altijd de context bieden van waar je mee bezig bent. En kom je dan weer terug op het feit van een mes in de rug... dat is uh, tastbaarder, daar heeft een rechter dan ook meer ervaring mee... en zal die nou, makkelijk dan uitspraak het. over doen? Nou, niet persoonlijk, mag ervaring ervaring ik Dat het, is een beetje verkeerd uitgedrukt, maar je begrijpt het, wat ik bedoel. Maar dat het een misdrijf is, dat zie je meteen. Ja. Maar als een, een binnenvaartschip met gevaarlijke stoffen uh, door de haven vaart... zie ik als leek in beginsel niet of dat goed is of niet goed. Nee. Nou, daar moet iemand me uitleggen. Kijk, uh, bijvoorbeeld, dat is een ding wat we wel zien... Een binnenvaartschipper heeft spullen aan boord nodig. Dat als er wat gebeurt, die zich onmiddellijk zijn ogen kan spoelen. Een oogdouche. Ja, dat weet je, dat leek niet. Maar als je daar uh, door de politie op geweest wordt... Denk je, ja, dat moet inderdaad zijn als veiligheidsmiddel voor als er iets gebeurt. Ja. Als zo'n schip aan de kant ligt, moeten er twee vluchtwegen zijn. Want als er iets misgaat, moet de man aan boord of de vrouw aan boord... altijd van boord kunnen. Heel snel. Ja, als je als leek langs zo'n ding loopt, er ligt maar één, één weg. Ja, dan valt jou dat niet op als iets wat niet mag. Nee. Nou, dat is het verschil. Ja, en dat moet een rechter dus ook allemaal maar weten. Ja, dat moet maar dat betekent wel. dus dat je eigenlijk veel zaken moet doen. Exact. Wil je daar de ervaring mee hebben. Exact. Dus eigenlijk moet jij op de Rijk nog veel harder werken. Meer zaken bij die rechters aanbrengen. Ja, zodat ik, ze van, precies weten waar het, uh, het om gaat. Van het begin af aan heb ik gezegd. Dat vind ik Wij moeten heel vaak met zaken naar de, naar de zitting. Om allerlei redenen. Maar onder andere om deze reden. Een rechter moet vaak zaken zien van een bepaald type. Om daar gevoel voor te krijgen. En een beleid in te ontwikkelen. Ja. Een rechter moet natuurlijk een stafmaatbeleid ontwikkelen. Dat kan alleen maar als je meer zaken ziet dan. Uh, ja, een paar van een bepaalde soort per jaar. Is dan de regio Rotterdam, kan ik me voorstellen, met een haven. Met een, uh, met een chemische industrie. Met een botlekgebied, een, een gebied waar rechters wel in ieder geval nodige specialiteit daarin hebben. Nodige ja. ervaring mee hebben. Ja, vind ik wel. Ja. ja, zo hoort het ook. En dat is in andere landen dan. Of in andere gebieden, provincies waarschijnlijk minder. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Want ik, ik, kom, uh, uh, ik kom daar niet vaak op de zitting. Ja. Maar uh, ik weet wel dat Rechtbank Rotterdam heeft zeer regelmatig zaken van ons uit de industriële hoek zal ik maar zeggen. Okay. Nou, dat, dat vind ik uh, goed. De, want de Rechtbank Rotterdam heeft ook een civiele sector die bij uitstek gaat over scheepvaartzaken. Nou, het is volstrekt normaal dat Rechtbank Rotterdam ook een strafonderdeel heeft wat daar vaak zaken in doet en er veel verstand van heeft. Ja. Ik wil zo daar nog wel over, over verder praten. Wat nou die strafmaat is. Hè? Hoe hoog die, die straffen zijn. Of dat in verhouding is voor het ja. gevoel met strafvast wel om geweld, criminaliteit gaat ja. en dergelijke. En hoe dat nou zit. Wat, welke rol, ben ik ook wel benieuwd naar, gemeentes, bedrijven zelf daarin ja. hebben. Daar wil ik zo meteen met je ja. over praten. Maar eerst uh, jouw muziekkeuze. De muziekkeuze van Rob de Rijk. Onze crimefighter op milieugebied. Wat heb je meegenomen? Ik heb even geaarzeld. Oh maar, maar het is geworden: Brian Ferry met een, uh, een cover die erg on-Brian Ferry-achtig klinkt. Hij heeft een CD opgenomen met allemaal covers van uh, liedjes uit de jaren 30 en 40. En dit is uh, Lover Come Back to Me. <laughs> Vind ik ook. Ja, een beetje jazz Ja, Luister je hier veel naar? Nou, dat is wel een van mijn lievelingscd's. Ja, deze. Ja. Maar je zei, ik zat te twijfelen. Dan ben ik heel benieuwd uh, waartussen je zat te twijfelen. Wat je mee zou nemen. Zeg dus ja. voordat we naar de muziek gingen luisteren? André Hazes. <laughs> Echt waar? Ja, ja, zeker. En, <laughs> dat ja. is nogal een verschil. Een fenomeen. Niemand. Zeg ja, maar, ja. zo breed als de milieucriminaliteit ja. is... zo breed is jouw muziek... Uh, ja. En Dusty Springfield. Keuze ook. Dusty Springfield. Ja. Echt waar? Ja, ja. ja nou, Echt dat waar. zijn wel... Ja. Zeer verschillende artiesten. Kopt, ja, Leuk. Rob de Rijk is mijn gast van vannacht. Hij is uh, officier van Justitie van het Functioneel Pakket, hè, zoals ja. het zo mooi heet. En dat uh, richt zich op de aanpak van milieucriminaliteit. Het is uh, komende dag de dag van de duurzaamheid. En dit is zo'n gebied milieucriminaliteit... waar mensen zich eigenlijk ja, niet zo heel erg mee bezighouden. En daarom vonden wij het interessant om dat nou vannacht wel eens te doen. En jij zei al even van zoveel mogelijk zaken moeten voor de rechter uh, worden gebracht die straffen zijn zo laag. Zeven jaar, geloof ik, staat er op de ergste verguip. Wordt... Meestal zes. Het ja. wordt wel gegeven ook door een rechter. Ik ken maar één voorbeeld. Dat is alweer een uh, veel ouder voorbeeld. De TCR-affaire, jaren negentig, Rotterdam. Daar is zes jaar opgelegd. Wat was dat ook alweer? Dat was, ik heb die zaak niet zelf gedaan. Dat was ook voordat ik in milieu zat. Um, maar dat was een zaak waarin echt volop gefraudeerd werd. En waarin allerlei... Uh, zeer zwaar vervuilende stoffen, uh, illegaal en echt met, met als doel... om het te onttrekken aan toezicht, geloosd werden in de haven. En daar werd zes jaar voor? Ja, zes jaar opgelegd. Aan de directeur van het bedrijf? Ja, ja, ja. De twee directeuren geloof ik. Okay. ik even Oké. Zes jaar opgelegd, ja. Want volgens mij gaat het heel vaak dat het bedrijf dan een boete krijgt. Hè? Dat maakt het volgens mij ook weer lastiger tastbaar. Het is niet een mens, maar het is vaak een bedrijf dat beboet krijgt. Het is soms een bedrijf, maar het is ook... Uh, het is ook wel met enige regelmaat de baas, zal ik maar ja. zeggen. Dat is natuurlijk vooral bij kleinere bedrijven. Waarin wij wel degelijk de directeur of de bedrijfsleider of dergelijke vervolgen. En dat hebben we in de chemiepakzaak ook gezien. Daar zijn ik, twee of drie mensen, weet ik even niet, bij mijn hoofd. Maar in ieder geval uh, natuurlijke personen die zijn aangehouden en voorgeleid aan de rechtercommissaris. Ja. Is dat een zaak die jij gaat doen ook? Nee, of niet? dat doen collega's van mij uit de eenheid Den Bosch. Oké, okay, dat valt natuurlijk onder Brabant ja. officieel. Ja, ik weet ja. dat er in de regio Rijnmond mensen er veel last van hadden. door alles wat natuurlijk de Moerdijk terug uh, overwaaide. Ja, dat klopt. In die, zin, ja, dat klopt. En in die zin is het een wat. Uh, maar ja, we moeten natuurlijk in, in, in rayons werken, zeg maar. Maar de effecten zijn natuurlijk veel, veel breder, vaak uh, zichtbaar dan alleen uh, op één plek. Ja. Dat is een zaak te pakken die wel in de regio Rijnmond uh, speelt, en nu ook speelt. Van Ottviel is dat ja. iets waar je mee bezig gaat? Ja. Even een fragment van RTV Rijnmond van vorige week. Ja. De problemen bij Otfiel lijken zich in een rap tempo op te stapelen. Eind september werd bekend dat het opslagbedrijf in de Botlek... een lekkage van 200 ton van het uiterst brandbare butaan... uit zo'n gigantische opslagtank had laten ontsnappen. Dit was verzwijgen voor de controlerende instanties... zoals de Milieudis Decimer... en het bedrijf wordt hier mogelijk voor vervolgd. Vorige week werd bekend dat er bij het bedrijf al jarenlang... het zwaar giftige en kankerverwekkende benzine in de lucht verdwijnt... door allerlei lekkages... Het zou om 10 tot 100 keer zoveel gaan als bij vergelijkbare bedrijven gebeurt. Otfiel zei er zelf van geschrokken te zijn. Inmiddels zijn er weer nieuwe feiten bekend. De Milieudienst Decimer meldde RTV Rijnmond gisteren schriftelijk. Op 25 oktober heeft Otfiel gemeld dat er van 15 tot 21 oktober benzine is verladen naar een tank... waarbij benzinedamp is vrijgekomen. Het ging om aromatische benzine waar een hooggehalte benzeen in zit. Hoe kan dit? denk ik dan alleen maar. Het, worden, het zijn volgens mij vier dingen op rij. Het moet natuurlijk bewezen worden. Dat, dat begrijp ik. je bent van justitie. Dus ja. dat, dat zal de eerste opmerking zijn. Maar... Nee, maar daar zijn we altijd heel streng in voor onszelf. Uh, we spreken in de eerste fase altijd alleen maar van verdenking. Ja. Tot de rechter gesproken heeft. Jazeker. Ja. Ja. Maar dit zijn wel... Uh... Een opeenstapeling van. En volgens mij is het niet het enige bedrijf. Als je hoort wat er voor nieuws uit Zeeland af en toe komt. Ja, van klopt. bedrijven die, uh, weet ik veel, drie keer een waarschuwing krijgen. en dan beterschap beloven. en dan mogen ze toch weer door. Is het niet in die zin gewoon te soft? Dat er veel meer lik op stuk. Hè, wat we zo graag willen met, uh, met de, de gewelddadige criminaliteit? Dat wat klopt. Wat wij bijvoorbeeld doen. En ik ga het niet nu al detail over of veel hebben... want eh, normaal is dat allemaal eh, in onderzoek enzovoort. Daar doe ik liever geen uitspraak over. Nee. Maar in het verleden hebben wij andere bedrijven vervolgd... als ze eh, bijvoorbeeld een grote lekkage niet melden, zoals het hoort. Want dan kan je twee dingen doen. Je kan gaan onderzoeken wat precies de oorzaak van die lekkages... dat zijn soms hele moeilijke onderzoeken eh, naar die oorzaak. Maar de enkele niet-melding, dat is ook een strafbaar feit. En als je daarvoor nee. vervolgt, is het bewijs vrij snel rond... want je constateert wat, wat, wat gebeurt je constateert dat er niet gemeld is. Dat is dan een bewijsbare zaak. Die kun je heel snel aanbrengen. En in die zin heb je dan een snelle actie en een snel dik op stuk. Dat klopt. Ja. Is dat een, een ontwikkeling in de loop der tijd dat het vaker gebeurt? of niet? Dan zijn we. Ik, ik doe het dus, zoals ik al zei, vanaf 2002 ja. in ja. Rotterdam. Ik ben pas later naar het functioneel parket gegaan. Dat hebben we wel vanaf 2002 zeer bewust ingezet. En uh, dat is ook wel redelijk gelukt, vind ik. Hoe streng zijn provincies en gemeenten nou daarin? Nou, daar is discussie over. Um, ik ga niet spreken voor het, voor het geheel van provincies en gemeenten. Ik heb de indruk dat het op een aantal plekken wel uh, slagvaardiger zou kunnen. Ja, dat klopt. Ja. Maar dan hebben we het niet over opsporing. Dan heb ik het over de eigen bevoegdheid van bestuurlijke overheden... in uh, termen van toezicht en handhaving. Ja. En uh, geef daar een voorbeeld van? Op het moment dat er zoiets gebeurt als nu bij Otvel, kun je strafrechtelijk optreden. Dan zoek je naar strafbaar feit of je onderzoekt het strafbare feit... Maar de milieudienst, in dit geval namens de provincie... die kan een bedrijf dwingen tot betere regelnageving... door dwangsommen en dat soort dingen. Nou, dat is de bestuurlijke taak. Ja. Wat wij doen als strafrecht is laten we zeggen, het strafbare feit onderzoeken. En als het nodig is en mogelijk is daarna... Uh, Strafrechtelijk optreden, dus vergelding hebben we iets erover, eh, dat soort dingen. Bestuurde kijken naar de toekomst en eh, vooral naar eh, voorkoming van verdere regelovertreding. Dat is dus een heel andere, heel andere manier. Dus dat, van kijken. dan kan het om vergunningen gaan, ja, exact. Eh, maar ook om de deuren ja. sluiten, gewoon de tent sluiten. Ja, exact. Daar zijn voorbeelden van. Ja. Ja. Want ik weet dat in Zeeland was op een gegeven moment het bedrijf Douw heet het, geloof ik, hè? ook een, een chemisch ja. bedrijf. Daar waren ook allerlei meldingen over dat het niet deugde, maar daar werd tegelijkertijd, dan lees je commentaar en zo over, gezegd, ja, het is wel de grootste werkgever in de provincie. Ja. Dus, hoe, in hoeverre knijpt een gemeente, knijpt een provincie dan maar even een oogje dicht? Van joh, zorg maar dat je over een maand je zaakjes op orde hebt. Dat kan. Daar zijn ook wel voorbeelden van. Dat klopt. Ja. Bewust of niet bewust, ja, dat klopt. Hoe kun, je dat, hoe kun jij daar iets tegen doen? En dan kom je weer op die roepen in de woestijn. Het, het lijkt mij zo'n onmachtig niet. gevoel geven. Ja, maar je ziet nu... Met, er zijn een aantal rapporten verschenen over deze materie. Bijvoorbeeld een vrij bekend rapport van, van Mans, de oud-burgemeester van Enschede. De ja. Commissie Mans, zoals het in de wandelgangen heet. Die aandringt op een krachtiger en slagvaardiger bestuurlijke handhaving. En in die zin denk ik inderdaad dat we verder zijn dan een aantal jaren geleden dat het besef dat de bestuurlijke handhaving rolvaster moet, zal ik maar zeggen. Ja. Dat besef is groeiende. Maar de wil moet er ook zijn. En dat, dat is, dat als klopt. ik sommige meldingen lees, denk ik, ja, ik heb gewoon het idee. Maar dat heb ik nogmaals het gevoel dat het wordt ook wel makkelijk gemaakt. Gewoon van, ja, we laten het even bij een waarschuwingje. De wil is er niet om meteen op van, stuk te geven. Er zijn voorbeelden van, maar er zijn ook voorbeelden waarin bedrijven wel degelijk gesloten zijn uh, bestuurlijk. Dus uh, het is allebei waar. Ja. Uh, gemiddeld genomen vinden wij als uh, functioneel parket, als openbaar ministerie... dat wij gebaat zijn bij een rolvaste, krachtige, bestuurlijke kolom naast ons. Dat vinden we zeker. Ja, maar en... daar zitten natuurlijk meerdere belangen bij dan wat jullie hebben. Ja, en je moet je ook realiseren. Wij zijn voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Een feiten feit of niet, en zo ja, ja welke straf. De bestuurlijke afweging is vaak veel breder. Dan gaat het inderdaad over milieu, werkgelegenheid, verkeer, ja. transport... al dat soort dingen. Dan legt milieu het toch vaak af ten opzichte van de economie, van geld. Ja, ik weet je nou per se vaak aflegt. Maar het legt het wel eens af, ja. Dat klopt. ja. Nou, volgens mij best vaak. Ja, maar ik ga hier geen getalsmatige uitspreken. Nee, dat, dat hoeft ook ik, dat niet. durf ik niet. Nee. Maar met dit kabinet? Ja, dat, dat durf ik ook al helemaal geen uitspraak over te doen. Nee? nee. nee. Want ik heb nogmaals, mede door die discussie met de commissie, oh, naast, na de commissiemans... Het idee dat het een besef is dat, dat het krachtiger en slagvaardiger zou moeten. Ja. En, en, en wat mij heel erg verbaasd was dat er een minister van Infrastructuur en Milieu kwam. Dat dat in één keer samen werd gevoegd. Ik, dat zijn ook twee dingen die voor mijn gevoel aardig in strijd kunnen zijn met elkaar. Nou, dat is niet helemaal waar. Nee? Want stel je voor dat je milieu helemaal isoleert. Als apart deelonderwerpje dan wordt het een beetje sectarisch. Juist als je het vervlecht met infrastructuur kan het waarde hebben. Ik vind het een geweldig voorbeeld... Um, dat de gedachte bestaat wel dat bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven... als je vrij krachtig handhaaft op milieu, vrij krachtig handhaaft op regelnaleving... dan stijgt het imago van de haven, gewoon ook voor buitenlandse investeerders... en daardoor trek je juist de economie aan. En dat lijkt in zijn gedachte die mij helemaal niet zo vreemd lijkt. Nee. Is, is wat dat betreft Rotterdam nu een voorbeeld? Want je zou denken, we hebben een luchthaven en een zeehaven. Dat zijn natuurlijk ideale... Juist voor milieuovertredingen. Ja, dat klopt. Qua afvalafvoer, uh, dumpingen, Ja, dat echt. klopt. En we zien ook zeer regelmatig strafbare feiten. Maar uh, ik denk dat de, de uh, nadruk op regelnaleving Rotterdam vrij sterk is. Er zijn voorbeelden, en die worden ook genoemd in strafzaken van ons. waarin afvaltransporteurs bewust uitwijken naar Antwerpen. omdat ze zeggen er wordt in Rotterdam op afvaltransporten vrij strikt gecontroleerd. Okay. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. Dat is heel goed. Ja. Ja. Voor de Rotterdamse haven aan de andere kant kan het weer zijn... ja, we moeten niet te veel kwijtraken. Dan kom nee, je maar weer op tegenstrijden. Nee, nee, maar ik denk heen? in Persaldo als een haven een imago heeft... dat de regels daar worden nageleefd en dat er consistent toezicht is... dat het juist een uh, investeerders ook kan aantrekken. Ik wil straks in het tweede uur met luisteraars uh, graag gaan over die milieucriminaliteit doorpraten. Sowieso hebben we dan contact met wat mensen in het buitenland die vertellen hoe het daar wordt, uh, wordt aangepakt. Maar ik ben wel benieuwd of mensen nou eens iemand hebben betrapt, iemand hebben aangegeven. Of dat je dat belangrijk vindt of niet. Of dat je zelf wel eens een klein milieuboefje bent geweest. Dat horen we natuurlijk ook wel graag. Rob de Rijk gaat straks naar huis. Dus ik hoop niet dat u er ernstige gevolgen van zal ondervinden. Maar heel kort nog op. Wat, wat, kun je, wat kun je als burger nou tegen ons zeggen. Wat wij als burger kunnen doen. Waar we op moeten letten. Om een, als je een kleine bijdrage zou willen leveren. Is er iets te doen? Wat ik me zo snel kan voorstellen. Is dat als je iets ziet waarvan je zegt. Ja, dit ziet er echt smerig uit. en Dit lijkt echt niet te deugen. Ja, bel op dit punt gewoon de politie. Ja, en dan kan het gaan om, om bedrijven, autobanden hè? dat is ook zoiets als in jij, een weiland. Dat uh, mag het ook niet. Als je een enorme stapel troep ziet liggen of je ziet ergens een, een pijp in het water waar een hele, hele vieze troep uitkomt, uh, bel de politie. Ja, lopen niet langs en denkt, nee, het zal wel, er komt straks uh, nog iemand voorbij die zal exact, wat melden. Ja, exact. Maar doe het zelf. Ja. Okay. Nou, ik, heb je het zelf al eens gedaan eigenlijk? Als je zelf iets tegen bent gekomen? Nee, want... Uh, ik zie, ik, zie niets, ik zie oprecht niet zo heel vaak live milieudelicten. Okay. Dus ik nou, het op... is inderdaad vaak moeilijk om te zien. Ja, ja. Je moet een verstand van... Nou ja, het woord van Johan Kruijff: je gaat het pas zien als je het doorhebt... Ja. Ik vind het een mooie afsluiter. Ja. De wijsheden van Johan Cruijff. Rob de Rijk, dank je wel dat je hier dan. naartoe wilde komen. Graag om over milieucriminaliteit te praten. Als u meer wilt weten over Rob, kunt u natuurlijk terecht op onze site. casaluna.ncrv.nl kunt u ook zien wie er uh, volgende week en wie er morgen natuurlijk nog uh, te gast zijn. En in het tweede uur, dus na één uur... dan wil ik graag met u praten over milieudelicten. Heeft u wel eens iets gezien? Uh, werkt u zelf in de haven bijvoorbeeld van Rotterdam? Of bij de milieupolitie? Of als boswachter? Weet je, op alle plekken. Kan het voorkomen. En heeft u zelf wel eens iets gedaan wat niet helemaal mag? Bel dan ook 0800 1121. Of mailen naar casaluna.ncrv.nl. Zometeen het hoorspel. Ik spreek u dan na 1 uur weer. Tot zo. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.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 Men zou dus eerder verwachten dat het hebben van ook haar iemand een zeker aanzien gaf. Dat nu blijkt niet het geval. Hoe moeten we dat verklaren? Aan die volkscultuur. <laughs> en hoe bevalt het hier? Daar valt nog niks van te zeggen. Goed.